Suggesties? Mail naar Eurostar Radio live.nl Radio is vrije radio. Radio. Elke zaterdag en zondag 24 uur per dag in de lucht. der Mensch vom Menschen her, so gibt's Beklagenwerteres auf diesem weiten Runde nichts. Einförmig stellt Natur sich her, doch tausendförmig ist ihr Tod, es fragt die Welt nach meinem Ziel, nach deiner letzten Stunde nichts. Und wer sich will ich nicht ging dem Ernenlose, das dem Beut erzürnt ins Jeder gönne jeden Tag so komme, denn in diesem Sinn informt aus meinem munde nichts. Vergesst, dass euch die Welt betrügt und dass ihr uns nur wünsche seid, dass eurer Liebe nichts entgehen den in eurer.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 Jeder das die Zeit ging wie was sie keine gab denn jeder sucht ein all zu sein und jeder ist... Und früher, als es noch richtig groß war, da befand sich dort der Stammtisch meines alten Herrn. Und jeden Montag nach einem Arbeitsamtag legte man sich dort bei einem Pilzbier folgenden Stringspruch bezüglich des Wetters in Münster zu sagen. Gott sprach, es werde Licht und das es ward Licht. Nur in Paderborn, Neuhaus und in Münster blieb es Finster. Mal so regnen, bei uns im Münsterland kan die Sonne nicht mehr scheinen. Bei uns im Münsterland. Bitte abends soll uns mal segnen. Bei uns im Münsterland. So sieht man die Leute oft feine. Bei uns im Münsterland. En zondag 24 uur per dag in de lucht. Star radio dat klinkt naar meer Op Eurostar Radio Skypen en chatten met DJ Jaap en luisteraars vanaf 8 uur.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 Dance and Dance elke zondagavond van 6 tot 8 uur op Eurostar Radio. dia Zondagavond van 6 tot 8 uur op Eurostar Radio. Eurostar Radio dat klinkt naar meer Dijl hater, die snappen me niet, maar laat het omdat mijn vader het met lagere klassen verbied Ik heb sigaren in plaats van een zakje met wiet En als ik een punch maak dan is het vast een diep We passen met wacht op de beat, nee, geen pauvige hit Ik ben pas down met je klik als ik weet hoeveel goud je bezit En al is je sauna nog zo dik, ik je de vip En je krijgt pas applaus voor je shit als je de schouder gerib Chapeau, ik ben vreselijk bruid Ik ga nooit de straat op, maar geef een minuut En ik eet je dispuut als mijn kaffee Leef Lever die luxe, nu ben je zeker de duur Maar, maar ga niet eens met je ruzie. daar is je status te laag voor Yeah, Suya, so yeah, Mr. Staccato MC, Symphony and Say, baby. Yeah. Dan is binnen, nu de rest nog. Ik ben Sebastiaan, fuck, ik noem me Johan S. Bach. yes, yes, yo. Was de zin een artiest? Dan was mijn verzameld werk de beste, toch Ik ben gesprekstof, zodat als ik binnenkom, elk gesprek Waar moet ik beginnen, son? En ik bedoel, niet in een negatieve zin. Of soms wel, maar dan is het tegen beter weten in Zo van. Ik hoor ze praten, hoor ze haten op mij. Het is wel zo, maar dat is kutter voor de straten voor mij. Werd geboren als white trash, uh. Nu heb ik de Staten het is van white class, Nu loop ik in maatpakken, Ben inderdaad kakker Zie me s'avonds laat dronken Op de straat kakken. Bezopen van de wijnen. en Ik heb het hier over de betere flessen Ik ben een elitaire bastard uh. Dus je bleef staan en keek naar of keek af en deed na, hoe Zee daar steeds maar weer deed na, deed klaar Was getekend was. Als een vis in het nat, dit is de symphony C, baby. En ik heb een heel team met me mee, je weet wie. Wie lies, zoekt en weg. en dan ook C baby. Denk, en doe even rustig voor B. 63 je gaat weer veel te ver. Gelukkig heb ik OV. Ik kom uit de buurt van de OB. Vriendjes zeggen, oh nee. Vriendjes zeggen, oh nee. We zeggen, oh nee. O -nee. Je doet het weer, oh yeah. <laughs> yeah. De symphony is C, baby. Check it out. Oostar Radio is vrije radio.